11 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Utrechtse postzegelhandelaar Willem van der Bel... die in Noord-Korea werd vermist, is terug in Nederland. Dat heeft zijn zakenpartner gezegd. Het gaat goed met Van der Bel, maar meer details wilde hij niet geven. De postzegelhandelaar vloog vorige maand... naar de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Meestal liet hij snel iets van ze horen... maar zijn zakenpartner en vrienden konden geen contact met hem krijgen... en gaven hem op als vermist.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 Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. m.imatching.nl. matchingnl Ai, ai, ai, ai, zondag. Geniet er maar van, want morgen is het maandag... en begint het liedje weer van vooraf aan. Welk liedje? Dit liedje. Elke dag hetzelfde liedje. Jammer. Want als u nu een Peugeot 5008 aanschaft, vanaf 23.930 euro... mag u één jaar lang, elke dag, gratis een lied downloaden van Universal Music...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 De zomerserie Ongehoord. Met vandaag het verhaal van componist Johan Strauss... verteld vanuit Wenen. Maar nu eerst De Gouden Jaren. Een serie waarin we bijzondere opnames uit het VPRO-archief laten horen. Sinds enkele jaren is Nienke Vijs als archivaris bezig... om dat archief te ontsluiten. De mooiste vondsten die ze daarin gedaan heeft... zijn ook online te beluisteren op vpro.nl slash radioarchief. Deze zomer laten we de keuze van Nienke uit al die vondsten horen. Met vandaag in deel 7. Het leven is verrukkelijk. Het boek van Remco Kampert, dat precies 50 jaar geleden verscheen. Komend najaar staat Het leven is verrukkelijk centraal in de campagne Nederland leest. Wim Noordhoek sprak over dit boek met de schrijver in 1995 in het radioprogramma De Avonden. Het boek is geschreven in 1961. Ja. En in een heel korte tijd heb ik wel eens gehoord, is dat zo? Ja, het, is, het kwam uit in het najaar 1961, als ik me goed herinner. En ik had het geschreven zo in het voorjaar, en ik, zo in ruim twee maanden, denk ik. Ik, ik woonde in zo'n huis, hè. ik woonde in een huis aan de rand van het uh, volle Park met Jan Feynman samen. En dat was een ontzettend leuke periode in het leven. En we keken over het park uit, zoals je, hè, de boek speelt zich voor een groot deel in, in het park af. Of in dat huis aan het park. En, uh, ja, het was een heel gelukzalige tijd was het. En daaruit ben ik dat boek gaan schrijven, eigenlijk. In de serre gezeten. En het, zomaar... en het ging ontzettend vlot, uh, kwam het uit me. Ik ben met de zin, het leven is verrukkelijk begonnen. Zomaar, want ik stap met een woord te spelen. Ik begon eigenlijk met het idee van dat het raar is dat woorden uh, soms anders geschreven worden dan ze worden uitgesproken. Niemand zegt verrukkelijk. Nee. Ja, dus toen heb ik, zat ik te spelen, zou ik maar zeggen. En toen werd het verrukkelijk. En toen moest er iets voor. Het leven is verrukkelijk, maakte ik er toen van. En toen moest iemand het ook nog zeggen. Zij Panda, of ik. En toen, toen ging het verder. En het idee was, dan ontwikkelde zich dan om inderdaad één zomerse zondag... Uh... Die taaldingen, die, die gaan door het hele boek. Hè? En dat kan je met het hart op voorlezen natuurlijk niet, uh, niet allemaal laten klinken. Maar... Nee, nee. Maar voor een dingetje, je hoort het toch weer wel als je het hard opleest. Ja, zo want toen kun je het laten merken even. Maar ja, het is eigenlijk kan het natuurlijk niet. Want als je wilt zoals, uh, woorden wilt schrijven zoals mensen ze uitspreken... Ja, dan hoor je dat eigenlijk niet te horen. Ja, <lacht> er gebeuren natuurlijk ook echt vreemde dingen... als het, het woord roman opeens verandert in romman. Ja. Ja. ja. Die dingen gebeuren en die ja. moet je dan maar in het boek teruglezen. Ja. Het, het was je eerste roman bovendien, denk ik. Ja, ik had korte verhalen geschreven en veel poëzie natuurlijk. En het was meestal man. ja. En je was 31? Zoiets? Ja. Wat, of niet? Nog... Ja, nou ja, wat, ik ben uit 29, dus ja, nee, 32. Ja. Zo'n zo beetje. 1,32. Ja, ja. Dus een beetje laat bloeien wat de romankunst betreft. Eh, teruglezend eh, moest ik helemaal terug naar het jaar 1961. Wat een, een vreemd moment in de geschiedenis lijkt te zijn, hè? Ja, dat is een soort tussentijd was het. Was een heel, het was wel tijd, maar het was wel zo dat je voelde. Dat je in de, misschien de soort verwachtende manier waarop het boek geschreven is. Dat je voelde dat er van alles aan zat te komen op hem. moment. dat het was een, een nieuw tijdperk uh, zou gaan beginnen. Dat gevoel had ik wel heel erg sterk. Er zit iets in de lucht. Ja, dat is het. Heel erg. Ja. Maar dat hele gevoel zit er al wel in, denk ik. Het is in ja? zekere zin een heel onschuldig boek ook, hè? Ja. Ik dat, uh, dat had je later niet meer zo kunnen schrijven, denk ik. Nou ja, dat zeg maar ik misschien, nou. nou, ik had het misschien altijd wel kunnen doen. Maar, maar, ja. Nou ja, maar hoor, uh, uh, onschuldig uh, twee jongens en een meisje beroven een oude man. Ja, dat is waar. Er zijn heel wat dingen uh, door het hele boek heen te beleven, zowel in. Uh, ja, taalgebruik, uh, dialoog. Uh, het is niet de, uh, laten we zeggen, de taal van die generatie, van die tijd. Maar het wordt aangeduid, een beetje. Heb je daar erg op zitten letten van hoe de mensen toen praten? Ja, voor een deel wel. Maar ik, ik, heb, ik heb het ook wel naar mijn hand gezet, een beetje. Naar mijn eigen uh, zin van zinnen opschrijven, eigenlijk. Het is niet letterlijk een verslag van. Zo sprak een bepaalde generatie op dat moment. Dat zit er wel in, hoor. Misschien kan je nog iets zeggen over, de, over waar het mee begint. Namelijk met het uh, motto van uh, Nijhoff. Ja. Dus eens kijken. Even. bijpakken. Ja, ja, even. Erbij pakken. ja. ja dat is een, uit het gedicht van Nijhoff. Het tuinfeest geheten. Zij zingen neigen naar elkaar en kussen. Geen zins om liefde. Maar om de sublieme momenten en het sentiment daartussen. En om die subl sublieme momenten, daar gaat het natuurlijk om. En ook wat sentiment daartussen. Ja. Het, het hele boek heeft niets met verliefdheden of liefde te maken. Nou, naar mijn idee. Maar het gaat om die... Uh, ja, in het begin staat al iets van ele uh, sublieme elektrische momenten. De af en toe sublieme elektrische momenten raakte zijn hand haar heup wiegende heup. Dus ja, daar gaat het om. De schittering van het uh, bepaald soort geluk. Maar geen uh, radeloos radeloosmakende liefdes. Dat had toen zeker een reden voor me. Omdat ik niet... Uh, ja, ik vond uh, een boek over... Uh, echt houdend van, zal ik maar zeggen. Het hm? lijkt me te gewoontjes. Dat waar ik, daar waar ik niet aan meedoen, eigenlijk. Dus dit, dit is eigenlijk iets, iets, iets hogers? Uh, vind ik wel, eigenlijk, ja. Het is... Uh, nou ja, hoger is misschien dat hoor. je niet. Dan nou, maar... mooier. Nou ja, het is... Het is op een andere manier betrokken bij, bij andere mensen. Uh, niet op die uh, verschrikkelijke manier van wat mensen elkaar aandoen als ze uh, gek op elkaar zijn. <lacht> ja. Dat zou ik vermijden. GELACH ja. ja. Het is, een, het is een, een, een keerpunt geweest, dat boek, voor, voor een hele hoop mensen die dat toen... gelezen ja. hebben. Heb je, er, heb je er veel van gehoord? Wel? Ja, nou, het had een, meteen iets wat ik... ja, ik had, je hoopt altijd, hè, maar het had een behoorlijk succes in die tijd. En het, ja, het was echt een roman die men las toen, hè, die moest je gelezen hebben. En ik ben er veel over aangesproken en heel veel... Er zijn nadien heel veel Remco's geboren. Nee, maar dat is echt waar. Heel veel mensen herkenden zich op een of andere manier erin. Wel, heb ik de indruk. En dat, of, of de tijd waarin ze leefden. Ja. En ook het gevoel van... Uh, er gaat nog veel gebeuren. En dat waren dus, ja, ook jonge mensen al. Die ja. net met een gezinnetje begonnen of zo. Nou, misschien ook wel, de, de, de, zoals ik het zelf heb meegemaakt, uh, wonend in Den Haag. Ik zat dan op school. Ja, opeens bleek iemand die, die, die, die zegt dan heel brutaal... het leven is verrukkelijk. En dat was ongeveer het allerlaatste waar ik ooit bij stil had gestaan. <lacht> uh, en, en zo wel zo <Klacht> brutale uh, uh, kreet om ergens op te hangen... Uh, uh, ja. En het opende perspectieven. Het was, uh, op, ja, het was een nee. <laughs> ja, dan natuurlijk. Het leek me verradeloosmakend. Dan uh... had niemand van opgekeken. <laughs> maar het <leven> ver... <laughs> Nee, precies. Ja, Sindsdien is het eigenlijk ook niet meer gebeurd, hè? Nee. Zou, zou jij nog niet. een moment weten... Waar, uh, dus een, een jaar misschien... waarin een meer verwachting... en, en een, uh, ja, beloften... in de lucht hingen? Nee. Nee, ik niet, nee. Ik, ik nee. kan me ook geen boek te binnenbrengen, wat enigszins uh, vergelijkbaar is met, met dat, dat gevoel, die, die, uh, nee. hè, een later geschreven boek. Nee. Het is eigenlijk ook niet heel erg een, uh, wat je zou noemen een anti-burgerlijk boek. Hè? Er komt wel dat echtpaar in voor wat uh, niet thuis is, en van wiens huis uh, gebruik gemaakt ja, wordt. Maar... Maar... Het is keurig in de maatschappij toch allemaal, hè, eigenlijk. Ja, behalve dan de, de oude man die beroofd wordt en zo. Maar ja, dat, dat zijn bijna nou soort anekdotes. Uh, een beetje, beetje marginaal. Soort, ja, dat speelt niet echt een rol van een maatschappelijk verzet... Of, of provocaties of dat soort dingen. Iedereen ja. is nog, ja... Dat is nog net, dat gaat dus later beginnen hè, in de historie. Dat, daar, dat is oh. uh, daar nog voor eigenlijk allemaal. Ja. Bye. Ja, bij de klanken van Chet Baker. Eh, en daarvoor hoorde u een samenvatting van een gesprek van Wim Noordhoek met Remco Kampert over Het Leven is Verrukkelijk. En over de tijdgeest in 1961, het jaar dat het boek verscheen. En dit najaar staat het dus ook centraal in de campagne Nederland leest. En tegelijkertijd zal ook Het Leven is Verrukkelijk, gelezen door de schrijver zelf, als luisterboek verschijnen. Volgende week in deel 8 van de Gouden Jaren laten we horen hoe voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse radio de liefde rechtstreeks op de zender bedreven werd. Maar nu ongehoord. Deze zomer hoort u tot eind augustus historische afleveringen uit het archief van dit vroegere VPRO-radioprogramma. Ja. Ongehoord, maar wel verteld. Radio tegen de Klippel. Vandaag hoort u de aflevering die correspondenten Karin Jussek maakte... met Jacqueline Maris in oktober 1999 in Oostenrijk... naar aanleiding van de 100 sterfdag van Johan Strauss. Wenen is dan in de ban van Strauss en overal klinken zijn walsen. In de tijd dat extreemrechtse Jurk Heider de verkiezingen wint... gaan de verslaggevers op zoek naar de andere kant van Strauss. Namelijk wijn, waip en Gesang. Een zoektocht naar het leven van Johan Strauss... moet eigenlijk bij het Johan strauss Denkmal in de stadpark beginnen. Hier staat uh, in een uh, boog met allemaal uh, naakte dames om en een gouden uh, violist. En je kunt het beeldje wel kitschig vinden... maar als je bedenkt wat uh, Johan Strauss aan geld oplevert voor Oostenrijk dan uh, heeft hij een gouden standbeeld meer dan verdiend. Zoals de Duitsers van zichzelf denken dat ze een volk van dichters en denkers zijn... houden de Oostenrijkers uh, een beeld van zich omhoog... Uh, dat zij een volk van en ontkijger zijn. En nou komt het uh, komt toch mooi uit dat uh, Johann Strauss een uitstekende violist was... Maar... Absoluut niet dansen. Hij haatte dansen en hij kon het ook niet. Dus de beroemde Waltse koning, die prachtige walsmuziek schreef, kon zelf niet dansen en hij verafschuwde het ook om te dansen. Het standbeeld wordt uh, druk bezocht door toeristen. Uh, in de regel is het omzingeld door uh, druk fotograferende Japanners, maar ook uh, dit Italiaanse stel laat zich graag afbeelden voor het Gouden Standbeeld. En Eigenlijk is uh, dit gouden plaatje een heel erg mooi symbool voor Oostenrijk. Voor de mooie, glanzende, zoete kant. En tegelijk voor uh, uh, een achterkant die uh, schrikbarende trekken vertoont. Ik heb zelf als uh, Oostenrijkse de neiging als ik een mooi plaatje zie... om een beetje te gaan krassen, om te kijken uh, wat eronder zit... En als je dat doet bij Johan Strauss, dan kom je een heleboel smerigheid tegen. Kijk eens hoe het hè? Oké? Ah, een paar meter? Nee. Ja, dat is niet zo. Dit is niet zo. Het is de Gunees. Nee, nee. Het de Gunees. De Gunees niet zo. de toeristen binnengekomen. Ik zit hier in het huis van uh, Johan Strauss, de woning waar hij acht jaar heeft gewoond en die als enige te bezichtigen is. Het huis waar Johan Strauss is geboren stond in de Lergenvelderstraße en is uh, afgebroken in die tijd dat Strauss nog leefde. Hij heeft zelf staan kijken bij de afbraak en uh, kennelijk nare herinneringen opgehaald. Strauss wilde nooit over zijn kindheid praten... omdat hij nogal... Uh, een op zijn zachtst gezegd... erg moeilijke kindheid had. En... Uh, als, wie iets van Strauss wil begrijpen... moet inderdaad terug naar die kindheid... om te zien onder welke omstandigheden... Uh, uh, Johan Strauss is opgegroeid. De vader van uh, Johan Strauss... was een erg beroemde muziek, muzikus... dirigent en componist. En... Uh, ...was heel veel gekant tegen uh, elke muzikale opleiding van zijn zoons. Hij wilde kennelijk geen concurrentie in eigen huis... ...en verklaarde uh, alle zonen voor even onbegaafd. Uh, Johan Strauss' vader, zoals die uh, hier in Wenen wordt genoemd... ...stond bekend als de Jood met de Fiedel. Dat is een, Fiedel is een uh, dialectuitdrukking voor viool... En uh, zijn vader, dus grootvader Strauss, was een uh, bezitter van een weertshuis. Uh, Ook dat stond bekend als Jodenweertshuis. Johan Strauss' vader heeft uh, uh, naast zijn officiële gezin... hij moest trouwen met een zwangere vriendin. Werd gedwongen door zijn schoonvader. Hij uh, heeft een tweede familie op nagehouden... Waar die ook, een vrouw waar hij ook kinderen mee had. En hij noemde ook een kind uit dat gezin. Uh, dat die tweede, uh, tweede tehuis, uh, zeg maar, uh, ook Johan. En uh, hij heeft uh, geprobeerd beide gezinnen jarenlang te ontvluchten... door op tornee te gaan, niet terug te keren naar Wenen. Soms uh, hoorde zijn uh, gezin anderhalf jaar niets van hem... Af en toe stuurde hij geld naar Wenen, maar dan wees hij ook zijn advocaten aan dat ze ervoor moesten zorgen dat uh, het geld in ieder geval niet voor de muzikale opleiding van de zoons werd gebruikt. Bij de gruwelijke levensomstandigheden van uh, Johan Strauss hoort ook dat zijn uh, opa, dus uh, die die het Judenwitshuis dreef. Uiteindelijk, waarschijnlijk om financiële redenen, zelfmoord heeft gepleegd. Opa heeft zich in de schöne blauwe Donau verdronken. Ja, ja, zeer schön, zeer schön. Ja, sehr ja, dat is alsozeer schöne Musik. Dat is zeer schön. Wunderbare muziek. Gegen andere Gegensätze is die, die Musik bevorzugt. muziek man. Een ganz schöne Ist dann der blauen und Donau. Das ist ein Schönes. <lacht> Johan Strauss was dus fel gekant tegen de muzikale opleiding van zijn zonen. En hij heeft uh, één keer ontdekt... toen hij een kamer binnenstormde... dat, uh, dat ze aan het muziceren waren. En hij riep toen kwaad... Uh, wat? Jij speelt viool? En... Uh, hij pakte meteen de viool af en uh, verstopte ze. Hij hield nog zoveel van de instrumenten dat hij het niet kapot heeft gemaakt, maar hij dacht dat hij het veilig had opgesloten. Maar Moeder Strauss, die, do die door de kinderen zeer vereerd werd, heeft uh, de viool weer uh, naar voren gehaald en aan de kinderen gegeven. Moeder Strauss zat in een moeilijke positie. Er uh, was een tweede gezin naast. En, uh, daar kwam zelden geld binnen. Vader was vaak opgepakt wegens uh, gokken of uh, dronkenschap of wat dan ook. Hij was vaak ook met kerst in de gevangenis of uh, op tournee. Die vrouw had een moeilijk leven om uh, haar kinderen groot te brengen. En zij heeft die kinderen uiteindelijk ook als wapen tegen die man gebruikt. En heeft uh, gezorgd voor een gedegen goede muzikale opleiding van die kinderen. En uiteindelijk was dat ook de redding van het gezin. Want die zonen gingen als kapelmeester werken. En toen kwam er eindelijk geld in huis. Het is ook nooit goed gekomen tussen vader en zoon. Uh, toen uh, Johans Strauss junior, of zoon zoals die hier genoemd werd, al uh, beroemd was. Zelfs toen weigerde vader nog om uh, op de posters uh, te laten vermelden wie speelde, Want hij ging ervan uit als er Johan Strauss op staat, dan ben ik het. Want ik ben de enige Johan Strauss die telt. Der star Strauß war der Liebling der europäischen Karikaturisten. Strauss auf solchen Bildern und auf Großgemälden und auf Fotos gegen die Hundertschaften. Jahrhunderts ist ohne das Straußschild het Historisch Museum, waar een tentoonstelling is... die heet Tonnen en Blitz En waar in de zaal ernaast een uh, video loopt... waar een soort uh, hagiografie uh, getoond wordt... van uh, Johan Strauss, de grote held. Uh, Johan Strauss blijkt ook een uh, vragenlijst ingevuld te hebben... zoals in zijn tijd grote mode was. En als belangrijkste wens heeft hij geschreven... Wenst hij een goede spijsvertering... En het gedicht waar hij het meeste van houdt, een goed kookboek. Het liefste boek, het kassaboek. De lievelingsspijs, uh, uh, het lievelingseten, uh, aardappel, noedels, ordinair. Dat zal dan wel betekenen dat hij ze alleen in boten gerold wil eten. Uh, zijn lievelingsdrankje was uh, oh, bakvis met uh, veel koolzuur. Dat is een tina met veel koolzuur. Uh, Lievelingsbezigheid. Uh, afzitten lassen. Dat, uh, dat. lijkt me nogal een erg. Uh, op zijn minst erg tweeduidige uitlating. Uh, lievelingsbloem. Uh, Lelie als ze sterk ruikt. Lievelingskleur: grijs. Beroep: walsfabrikant. Levensmotto het niet afgesting, het niet overgevallen. Wat zoveel betekent als: was je niet omhoog geklommen, was je ook niet naar beneden gevallen. Maar wat is er nou aan de hand met die Straus? Ik bemoei me nu even met het verhaal. Want. Uh, dat is gewoon toch puur. Uh... Je hebt het de wetenschappelijk medewerker gevraagd. Wat het betekent, ziet ze als lekkere bezigheid. Nou ja, die uh, dame zei eerst van uh, heel vrijblijvend, dat moet u zelf weten hoe u dat invult. En toen ik vroeg, heeft het een seksuele betekenis, zei ze, ja, uh, dat weten we natuurlijk niet zeker. En toen ik doorging vragen, zei ze uiteindelijk van, nou ja, u kunt er wel van uitgaan dat het een zeer, op zijn minst zeer tweeduidige betekenis heeft. Zo was die, die man. Ja, die man had een... Uh, een zeer uh, curieus seksleven eigenlijk. Er zijn biografen die beweren dat hij uh, in gevolg, uh, als gevolg van een uh, besmetting impotent is geworden. Maar ook dat weten we niet zeker. En uh, van hem bewaard gebleven zijn uh, schunnige brieven. Hij had bovendien nog de gewoonte om uh, uh, de couverts uh, vol te schrijven. Zodat ook de postbode mee kon genieten. Hij heeft aan zijn schoonzus een brief geschreven waar hij buiten uh, op, de, op het couvert schreef uh, aan uh, Lina Strauss... Die, zich het liefst, uh, t, uh, die het liefst twee keer per dag uh, gemeenschap wil hebben met haar man. En, uh, wat hij verder in die brieven schreef, uh, zoals aan, die, aan zijn schoonzus... was: er uh, hangt, uh, hangt mij iets uit, het is maar de tong. En dat komt uh, van het vele neuken. Ik, uh, het, het is toch zo heerlijk, tenminste als je het kan. En neuk jij ook zo graag. En uh, dat gaat mij op die manier door waar hij uh, uh, laat blijken dat hij toch uh, op zijn minst een zeer vertrouwelijke relatie met zijn schoonzus heeft gehad. Die schoonzus heeft die brieven ook bewaard. Wat uh, straus onderzoekers toebracht om te denken van nou die brieven had haar man kunnen vinden. Misschien heeft hij ze ook gevonden omdat die twee broers ruzie hadden. En uh, aangezien zij die brieven bewaard heeft en ook uh, uh, ja, bewaard heeft... Uh, denkt men dat er wel iets was uh, tussen die twee. König Johann Strauss, die schöne Wienerin. Daar heeft hij een wals uh, voorgeschreven. En als text staat eronder, ze heeft een obere Partie en een untere Partie, wie een Strauß-Melodie. Zo so zeggen ze, heeft van boven en van onderen iets om aan vast te houden. Iets wat hier zeer gewaardeerd wordt. Een Weense uh, muziekwetenschapper en archivaris van het. Uh, uh, of kenner van het Strauss-materiaal. heeft een heel interessant artikel in de Weense krant uh, De Standaard geschreven. Waarin hij zich vertwijfeld afvroeg: uh, hoe komen wij aan zulk raar cultureel erfgoed? En onder raar cultureel erfgoed uh, verstond hij teksten zoals de Strauss-operettes kenmerken. En uh, bijvoorbeeld ook de tekst van de Donauwautse, die zwaar antisemitisch is. Nu weten, de, de, weten maar weinig mensen dat uh, de Donauwautse überhaupt een tekst heeft. Maar uh, hij werd toch aan het eind van de 19e eeuw geschreven. In die tijd dat ook uh, de Weense burgemeester Luega zijn uh, hoogtijdagen beleefde. En hij staat bol met... Uh, met uh, Aantijgingen, onder andere zouden in al die paleizen langs de Ringstraatse Joden leven en zou Wenen binnenkort omgedoopt kunnen worden in Nooi-Jeruzalem. En uh, in die Strauss-Operettes, waar die archivaris en uh, muziekwetenschapper over sprak, uh, staan uh, voortdurend teksten in waar alleen maar geheigd wordt over wijven, wijven en wijven. En uh, waar die ook zei van ja, wat, wat zegt dit eigenlijk over ons? Ja. Schweinespeck, mijn ideale levenszweck. Is het van de wieg en schweinespeck, is het van de wieg en schweinespeck. Hij had er geen antwoord op, maar als ik deze poster nu zie en uh, die schöne winnerin ook in die Dirndl, dan denk ik uh, dat het wel iets zegt uh, over de maatschappij, over de rol van seksualiteit in een samenleving. Uh, als je met Nederlandse ogen naar Oostenrijk kijkt, is Oostenrijk heel erg geseksualiseerd. Die dindels zijn gemaakt op een smalle taille, borsten omhoog in een balkon... en uh, veel rimpels in de taille, zodat je lekker brede heupen krijgt. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Nederlandse kledingdracht, waar sommige banden uh, gekruist worden op het bovenlichaam, waardoor de borsten in feite platgedrukt en weggewerkt worden, dan is dit een, een, een juist het tegendeel, de sterke accentuering van, uh, van lichaamsvormen. Ja, dat schrijven en dat lesen is nieuw, mijn fach gewesen. Sind schon van weinen, befaast ik mich met scheinen. auch war ik wie een dichter. Tot Donnerwetter, Parapluie, nur immer schreine Züchter. Poetisch so war ik wie. Na alles wat bekend is van Johan Strauss, had hij een druk seksleven. Hij had geen onproblematische verhouding met vrouwen. Maar uh, uh, op seks was hij in ieder geval wel dol. Zijn eerste echtgenote, hij trouwde pas toen hij midden dertig was... Uh, was een uh, kunstenares, zeven jaar ouder dan hij... met zeven buitenechtelijke kinderen, waarvan twee meisjes Francisca heten. Uh, daar is hij tot aan haar dood uh, mee getrouwd geweest. En uh, zeker in het begin was het een, uh, maakte, maakte ze een zeer tevreden en gelukkig indruk. Jetty heeft uh, de moederrol uh, overgenomen. Uh, meteen na Jetties dood, uh, uh, twee weken na haar dood, was hij alweer verloofd. Met, nu met een uh, vrouw die 28 jaar jonger was dan hij. En uh, met deze vrouw heeft hij een vrij kortstondig huwelijk gehad... omdat die dame hem betrekkelijk snel weer verlaten heeft... Uh, toen zat hij met het probleem uh, dat uh, hij deze vrouw uh, op uh, katholieke wijze getrouwd had. Dus dat een scheiding niet mogelijk was. En meteen na zijn, uh, nadat hij verlaten werd door zijn tweede vrouw die Lily heette... ontmoette hij zijn derde vrouw, Adele... En uh, om haar te kunnen trouwen is hij staatsburger van sachsen Coburg geworden... en tot het protestantse geloof overgetreden. Dat deed Adele ook en toen konden ze gaan trouwen. In ieder geval heeft hij geen kinderen gehad. Hij heeft altijd uh, uh, vrouwen met kinderen getrouwd. En uh, er wordt ook vermoed dat hij misschien onvruchtbaar was... omdat hij syfilis gehad zou hebben. Dat is natuurlijk ook niet zeker. Uh, Adele was uh, 33 jaar jonger dan hij. En uh, is uh, tot aan zijn dood uh, zijn echtgenote gebleven. Hij is in haar armen gestorven. En het stel maakte tot aan zijn einde een heel erg tevreden indruk met elkaar. En er is een brief bewaard aan een vriend waarin hij schrijft van Adela wordt met de dag dikker. Uh, ze wordt al inmiddels zo dik als een varkentje. Ze ziet eruit als het bloeiende leven. En nu ze met de dag mooier wordt, moet ik haar eigenlijk niet meer op reis laten gaan. Want misschien zijn er kapers op de kust. Bekend is ook uit een uh, onstuimige Russische affaire... dat hij een zwak had voor demonische vrouwen. Dat was nog voor zijn uh, huwelijk met Yeti, Waar hij een demonische Olga heeft ontmoet. Waar uh, wij uit de correspondentie weten... dat hij van haar wreedheden en haar strengheid nogal genoten heeft. Hij uh, had die verhouding nadat hij, uh, kort nadat hij een uh, verloving had verbroken met een weensmeisje. Uh, en uh, zijn brieven bewaard gebleven waarin hij Olga uh, bestookt met uh, uh, vragen om uh, uh, van, uh, laat mij dit een demonische karakter voelen. En waar hij steeds weer belooft dat hij zijn moeder zal vragen of hij met haar mag trouwen. Hij is, op die, uh, hij is dan 34 jaar, woont nog thuis. En kan het niet over de hart brengen om zelf een besluit te nemen. En dat gaat een hele tijd zo door, die briefwisseling. En morgen praat ik echt met moeder. En op een gegeven ogenblik krijgt hij een kaartje van Olga die hij altijd mijn kobold noemde. Uh, uh, denk niet slecht voor mij, ik ben sinds twee weken een bruid... Uh, Vergeet je ontrouwe kobold. En dat was dan ook het einde van deze affaire. De Chacoengasse, waar de residentie van de Nederlandse ambassadeur is. Sinds precies 50 jaar uh, woont de Nederlandse ambassadeur in het huis van uh, Richard Strauss, die geen familie van Johan Strauss is. Maar is wel uh, enige verbinding tussen die twee mannen, of tussen het uh, gezin van uh, Johan Strauss en dat van Richard Strauss, want uh, het is uh, bekend dat uh, Richard Strauss uh, de dynamietenbalte van Jozef Strauss... de jongere broer van Johan, heeft gejat en in de Rozenkavalier heeft gebruikt. Verder is nog een brief van Richard Strauss bewaard gebleven... aan een uh, dirigent, aan een jonge dirigent, waarin hij schrijft... Van hoe kunt u nu naar Benen gaan om de Tsigeunerbaron uh, te dirigeren? Hoe kunt u zich zo verlagen? U moet bij de klassieken blijven en Mozart dirigeren... of desnoods... Uh, Richard Strauss, maar toch nooit uh, Johan. Mevrouw Ebenhorst Tengbergen, de echtgenote van de Nederlandse ambassadeur, zal me nu door het huis uh, leiden. Richard Strauss was in 1919-1920 uh, dirigent aan de Staatsopera en directeur. Maar uh, Wenen wilde hem verschrikkelijk graag aan de stad binden. Hij was van Duitse origine. Omdat uh, ze vonden dat het was de, de beroemdste componist... op dat moment in het Duits-talige gebied. En ze wilden hem eigenlijk graag een beetje als uh, Oostenrijker binnenhalen. Strauss was eigenlijk in zijn tijd... een beetje wat een popster tegenwoordig uh, is... ontzettend populair en hij verdiende heel veel. En het is ook een van de mooiere residenties die Nederland heeft... Ja, deze foto, hier in deze kamer zijn wij nu. Kijk, daar zijn die, op die openslaande deuren. Daar zijn de schuifdeuren. Hier is nog te zien dat dat vroeger allemaal glas was. Maar dat is tegenwoordig dichtgemaakt. Uh, grote, prachtige tapijten. Hele mooie meubels. Het interessante is ook dat toen hij dat huis ging bouwen met zijn architect... zijn ze allereerst al zijn meubels en zijn kunstschatten gaan opnemen. De houding van Richard Strauss met het nationaalsocialisme is een beetje een omstreden zaak. Er is bekend dat hij op zijn minst heeft geprobeerd het op een akkoordje met de nazi's te gooien. Maar er is ook zijn Joodse schoondochter waar hij dol op was en uh, die hem ook uh, tot op laatst heeft verzorgd. En de nazi uh, uh, hebben van Benen, van Schirach, heeft die Joodse schoondochter van Richard Strauss ook beschermd. Dus ze heeft de oorlog overleefd en was ook diegene die het archief van de familie Strauss bewaard heeft. 40 jaar was Johan Strauss al dood toen de nazi's Oostenrijk bij het Duitse Rijk hebben aangesloten. En hij heeft hun heel wat problemen bezorgd. De naties hadden uh, sowieso in de muziekstad Wenen de grootst mogelijke problemen op cultureel gebied. Wat was namelijk het geval? Uh, er moest van alles wat uh, populair in Wenen bekend heeft gemaakt, verboden worden. Uh, de, de populaire Fiakerlieder, de symfonieën van Gustav Mahler, de Wienerlieden, de slagen van Herman Leopoldi. Uh, operettes zoals de Tjadas, Fürstin van Emmerich Kalman... de Walzertraum van Oscar Strauss enzovoort. Uh, was al een componist niet Joods, dan was de tekstschrijver Joods... en moest ook dat stuk verboden werden. Dus er werd, uh, het was een kaalslag op het gebied van de muziek. En de nazi's uh, hielden het niet voor raadzaam om ook uh, Johan Strauss... die van Joods afkomst was, uh, te verbieden en voor ontaarde muziek te verklaren. Ze hebben toen... Uh, uh, na, ze hebben gewoon documenten vervalst en Johan gearresteerd. Men heeft... Uh de papieren veranderd en uh, zijn Joodse afkomst uh, gewist. Wat ze niet uh, uh, konden ongedaan maken... Was dat in Benen nog uh, genoeg mensen leefden die wisten dat Johan Strauss in derde echt met een Joodse vrouw getrouwd was? Die dochter van deze vrouw leefde ook nog in Benen. En toen heeft men dat uh, als volgt aangepakt. Er werd in de Stürmer een groot artikel over Johan Strauss uh, gepubliceerd, waarin stond: citaat, Johan Strauss. Ik kan die Rassenfrage niet. Eines dürfen we als sicher annehmen. Wenn Johann Strauss heute lebte, dan wäre er Antisemit. In seiner Musik liegt ein wahrhaft völkisches Empfinden. Aus seiner Musik spricht ein echter deutscher Mann zu uns. Thomas was uh, zijn hele leven lang een diep ongelukkige man die uh, zwaar, neurotisch was en die uh, eigenlijk nergens werkelijk plezier aan kon beleven, zelfs uh, uh, het componeren dat hij heel uh, bezeten bedreef, uh, was, hem soms was voor hem soms moeizaam en lastig en het was een obsessie, uh, veel meer een obsessie dan eigenlijk een bron van genot of plezier. Zijn kindheid is hem uh, dus parten blijven spelen zijn hele leven lang. De man was een, een misantroop, hij was chagrijnig, hij was achterdochtig, uh, uh, zeer gierig. En hij had ongelooflijk last van veel fobien. Dit had hij trouwens niet alleen, zijn jongere broer Jozef had die ook. Hij had uh, ongelooflijke smetvrees, dus hij was een soort Michael Jackson van de 19e eeuw. Toen uh, broertje Eduard, de jongste van de drie uh, broers... Uh, had verteld dat hij in de katakomben van de Stefanstoom was geweest... die had dat natuurlijk ook niet voor niets tijdens het eten verteld... Uh, sprong uh, Johan op en uh, liep gillend de deur uit en uh, sloot zich in zijn kamer in. En die broertjes, Jozef was ook mee geweest, mochten hem dagenlang niet aanraken. Hij had uh, angst voor alle mogelijke vervoer... Middelen, dus hij uh, moest op reis als dirigent. En hij was altijd vreselijk bang voor alles, ook voor treinen. Angst voor tunnels. Toen hij in Amerika een tournee uh, ging geven, toen uh, wilde hij dat wel doen. Maar was bang dat hij door de Indianen gemassacreerd zou worden. Nou, uh, er waren maar weinig dingen waar hij niet bang voor was. En uh, het liefste was hij uiteindelijk in zijn huis in Schönau waar hij afgesloten van de buitenwereld een vrij rustig bestaan leidde. Hij deed niets anders dan componeren. En verder had hij uh, nergens voor belangstelling. Hij heeft uh, geen boeken gelezen. Dat weten we allemaal van zijn laatste vrouw, Adèle. Hij had geen belangstelling voor theater. of Hij uh, ging niet naar concerten of naar opera's. Hij leefde gewoon uh, in zijn huis. wilde ook geen bezoek. Elk uh, gast is een last, zei hij. Alleen, uh, ja, de eenzaamheid maakte hem ook bang, want dan was hij weer bang voor inbrekers. En, uh, en daarvoor moest hij dan een grote gevaarlijke hond hebben. Maar toen hij een hond moest uitkiezen, heeft hij zijn heel zachtmoedige hond uiteindelijk genomen waar hij dol op was. De gierigheid van Johan Strauss was ook een probleem. Daar hebben vooral ook zijn broers onder geleden, omdat zij altijd mochten opdraven als hij hulp nodig had. Hij heeft zijn broers continu als vervangers gestuurd, maar hij wilde hun niet betalen. En, uh... Uh, hij rekende hun uh, voortdurend voor uh, van als hij iets voor hun moest uitgeven. Hij vertelde ook zijn gasten altijd uh, wat het eten had gekost. En uh, hij verdacht één gast, een fabrikant die hier regelmatig op bezoek kwam... dat hij uh, vellen toiletpapier meenam. En was van plan, vertelde hij aan zijn gezin tijdens het eten. Het uh, was ook een van zijn grappen om dan over wat minder smakelijke onderwerpen te beginnen... Uh, dat hij de toiletpapier, de, uh, de velletjes, zou gaan tellen. En uh, het zou goed in de gaten houden op die dagen dat die man in huis was. Toen hij in Amerika op tournee was, kreeg hij 100.000 dollar voor die tournee. En uh, uh, nadat hij in New York bij een uh, kapper was om zich te laten scheren... had hij een woedeuitbarsting omdat hij 10 dollarcent voor de kapper moest betalen. Want dat was toch ongelooflijk wat dat allemaal kostte. En zo ging het eigenlijk ook uh, met alle andere dingen. Hij uh, was bezeten ook van de angst om arm dood te gaan. Hij was erg rijk, maar die angst zat in zijn hoofd en die is hij nooit kwijtgeraakt. En zijn broers die uh, uh, werkelijk uh, onder financiële nood te lijden hadden, hebben nooit steun aan hem gehad. Jozef, de jongere broer van Johan... Hij was regelmatig in dienst van Johan op pad. Als die muziek was of zo, dan uh, liet hij gewoon uh, zijn broer opdraaien. Jozef had toen ook een ware creatieve explosie. Die heeft binnenkortste keren uh, ongelooflijk veel gecomponeerd. Veel meer dan Johan, wat uh, Johan erg gegriefd heeft. Hij heeft ook gezegd: Jozef is de begaafdere van ons twee, maar ik ben populair. Toen uh, Jozef met 43 jaar overleed, heeft uh, Johan bij de schoonzus alle manuscripten laten afhalen. Meteen de dag na de dood en heeft zijn huis gehaald. En omdat hij na de dood van Jozef in heel erg korte tijd uh, de operette Vledermaus heeft uh, geschreven, bestaat het vermoeden dat hij misschien krachtig uh, geleend heeft van zijn overleden broer. Jozef is dus met 43 jaar al doodgegaan, maar Eduard heeft hem overleefd. Maar Eduard was uh, heel nadrukkelijk uh, uitgesloten uit het testament. En uh, als, als argumentatie had ze trouwens erbij gezet... Uh, mijn broer Eduard uh, erft niets omdat hij in goede doen is. Toen uh, broer Eduard failliet ging omdat zijn twee zonen zoveel schulden hadden gemaakt liet hij alleen in zijn testament toevoegen, de situatie van mijn broer is veranderd, maar hij erft desondanks niets. Dus hij heeft niet geholpen, hij heeft alleen maar gedacht uh, dat hij dat in het testament moet vastzetten, zodat het niet uh, aangevochten kon worden. Van Jozef is alleen maar bekend dat, het een, uh, ook, uh, dat hij ook heel erg veel onder vorbien leed, maar een zeer goedmoedige uh, jonge man was. Maar Eduard was ook een heel erg moeilijke persoon met, uh, met hele nare trekjes. En Eduard is ook diegene die in 1907 als enige overlevende... Uh, alle manuscripten en uh, zelfs ook ongedrukte composities heeft uh, laten verbranden. Hij is zelf voor de verbrandingsoven blijven zitten totdat het laatste notenblad is verdwenen. Tomorrow, this is Strauss here. We are celebrating 100 years when Johann Strauss, the father, died. I'm offering Strauss concert in Jan Strauss Chapel. I represent to you, the photos taken during the concert are interesting to buy tickets. Ja, dit was Ongehoord over Johan Strauss. En wilt u van dit programma een CD bestellen, dan kan. Dat maakt dan 7,50 euro over naar Giro 444 600, ten name van de VPRO in Hilversum. Onder vermelding van Ongehoord en Strauss. Dus 7,50 naar Giro 444 600 van de VPRO in Hilversum. En hiermee besluiten we OVT voor vandaag. Straks na het lange nieuws de perstribune van Max. En daarin ontvangt Govert van Brakel de nieuwe NTR-baas Paul Reumer. En ook als sportgast oud-wielrenner Mathieu Hermans. Blijf dus luisteren naar Radio 1. Wij zijn er volgende week weer. Nog een prettige zondag.